10 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. De lichamen van kolonel Gaddafi en zijn familieleden zullen op een geheime locatie worden begraven. Dat heeft de Nationale Overgangsraad bekendgemaakt. Bij de strijd om Sirte, het laatste bolwerk van Gaddafi, zijn in ieder geval de kolonel zelf en zijn zoon Muqtassim omgekomen. Een andere zoon, Seif al-Islam, zou bij zijn vlucht uit Sirte gewond zijn geraakt en in het ziekenhuis liggen. Het lijk van kolonel Gaddafi zou nu in een moskee in Misrata liggen. De NAVO overlegt morgen met de Verenigde Naties en de Nationale Overgangsraad over het beëindigen van de missie in Libië. Bondgenootschap roept Libiërs op zich te verzoenen en te werken aan een gezamenlijke toekomst. De Nationale Overgangsraad zal in de komende dagen officieel verklaren dat Libië bevrijd is. Er komt een extra eurotop waar regeringsleiders het eens moeten worden over maatregelen om de financiële crisis te bezweren. De verwachting is dat het niet lukt om dit weekend al tot een akkoord te komen over crisismaatregelen, zeggen woordvoerders van de Franse en Duitse regering. De extra top zal waarschijnlijk begin volgende week zijn. Bondskanselier Merkel en president Sarkozy spraken elkaar vanavond telefonisch. In Griekenland stemde het parlement vanavond in... met een nieuw pakket aan bezuinigingsmaatregelen. Dat gebeurde na een dag van ongeregeldheden in Athene. Grieken staakten voor de tweede dag op rij. Betogers raakten bij het parlementsgebouw slaags met de politie. En met elkaar. In Amsterdam is vorige week een vrouw van 85 thuis aangevallen en verkracht. Een man sloeg met een stoelpoot haar raam in en ging haar huis binnen. Hij viel de hoogbejaarde vrouw aan en verkrachtte haar. Ze liep daarbij botbreuken in haar nek en ribben op. De dader ging er vandoor met sieraden, haar portemonnee en identiteitskaart. Van de verdachte ontbreekt elk spoor. De politie heeft 7500 euro uitgeloofd voor de gouden tip. Het weer vannacht zo goed als droog. Alleen in de kustprovincies kan een enkel buitje vallen. Aan de grond kan het vriezen. Morgen veel zon, droog en zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan twee korte files. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum 2 kilometer voor knooppunt Gorkum. En op de A50 van Os naar Arnhem tussen knooppunt Valburg en Heteren ook 2 kilometer. Dan ook nog wat nieuws van de spoorwegen. Door een aanrijding rijden er tussen Delft en Schiedam geen treinen. De vertraging is daar ruim een uur.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 Goedenavond, welkom terug bij het uh, laatste uur langs de lijn met Europa League voetbal. Het is rust bij Hapoel Tel Aviv tegen PSV. 0-0 staat het nog in Israël. We gaan zo meteen verder natuurlijk met de tweede helft. Nu eerst even de andere ruststanden van de wedstrijden. Die zijn begonnen om vijf over negen vanavond. Te beginnen met groep A: Tottenham Hotspur, Ruben Kazan 1-0. En Paok Saloniki tegen Shamrock Rovers. 1-0 ook. Dan groep B. De Belgen van Standaard Luik. Vorskla Poltava. Daar staat het 0-0. En Hannover 96 tegen FC Kopenhagen 1-0. Groep C dan. De groep van PSV. Hapoel PSV, dus 0-0. En ook die andere wedstrijd staat er nog 0-0. Dat betekent Rapid Boekarest tegen Legia Warschau. Groep D. Sporting Portugal. FC Vazlu. 1-0. En Zurich tegen Lazio. 1-1. Groep E dan. Dynamo Kiev bij Siktas 0-0 en Stoke City tegen Maccabi Tel Aviv. Daar staat het 3-0. Wel een rode kaart voor Stoke. Jerome kreeg twee keer kort achter elkaar geel. Groep F dan tenslotte Atletiek Bilbao Red Bull Salzburg 0-2. Met een doelpunt van Leonardo, Oud, Feyenoord, Ajax en NAC. En bij Bratislava, Paris Saint-Germain is het nog 0-0. begin je het, uh, het laatste uurtje mooi. De specials, gangsters, over onze eigen gangsters. Frank Wielaert, Bas Stigler, Hapwell, Tel Aviv, PSV. De tweede helft is 45 seconden, de auto heeft niets gemist bij 0-0 stand. Ik had ook kunnen zeggen, de wedstrijd is 45,5 minuut de auto heeft niets gemist als u nu pas de radio aanzet. Ook dat zou waar zijn geweest, want er is nog niet zoveel gebeurd. PSV heeft uh, nou ja, twee, drie kansjes gekregen in de eerste helft. De tegenstander twee of drie nog iets kleinere kansjes. Inmiddels is Engelaar bij PSV weer uit het veld gehaald. Die is denk ik toch uh, geblesseerd geraakt naar die schop die hij kreeg zeven minuten voor rust. Daarmee wil men dan ook geen risico nemen. Dat betekent dat we toch nog weer de entree hebben gekregen van Kevin Strootman. Die dus eigenlijk zoals vanavond de bedoeling rust moest krijgen. Nou ja, drie kwartier rust, maar nu toch nog drie kwartier aan de bak. Terwijl Labyat zijn tegenstander door de benen speelt en er meteen met de bal een half vandoor wil ook. Maar uiteindelijk staat er nog één in de weg en trappen de Israëliërs de bal weer richting de middenlijn. Zo begint de tweede helft eigenlijk zoals de eerste ook begon. Namelijk Tel Aviv terug op de eigen helft en PSV aan de bal. PSV met Marcelo opnieuw richting Labiat. Die krijgt een klein tikje van zijn tegenstander Galchis. En dat levert een vrije trap op voor PSV. en Een blessure voor Labiat die naar zijn rechter enkel grijpt. Uh, logisch omdat uh, zijn, been, zijn rechterbeen bleef staan. Daar waar Schies dacht ik uh, ga toch nog even de sliding aan. Was duidelijk te laat. Vrije trap voorkomen logisch. Uiteindelijk Rutte die nog maar eens bij de vierde man gaat vragen. Of daar nog eens een keer een kaartje voor gaat komen. Zoiets zal de tekst dan toch wel uh, geweest zijn. En dan uh, de vrije trap. Met uh, een van de eerste acties. Uh, hij heeft al een uh, aardige crossbal op Labiat gegeven. Maar nu de vrije trap van Strootman. Nu achter de bal. Iedereen uh, bij de tweede paal. Inlopen daar. En uiteindelijk moet dan die bal natuurlijk zijn voor de doelman, voor Apula. Met toyvonen daar in de buurt. Apula wint dat omdat hij zijn handen mag gebruiken. Dan heb je het ietsje gemakkelijker, kun je wat hoger komen. En Apula zorgt daarvoor voor rust achterin en schiet die bal zo hard en zo ver mogelijk naar voren. En dan zou PSV dat moeten kunnen opvangen via Marcelo. Dat gebeurt ook. Marcelo trapt de bal in één keer weer naar voren. Maar Tafs loopt achteraan, Maar ziet dat eigenlijk even zijn tegenstanders Kutaba vrij... ...makkelijk die bal voor Tel Aviv weer in bezit kan brengen. De van de middenlijn nu met een korte combinatie. Tamata moet verdedigen, dat doet hij naar behoren. De bal rolt weer over de zijlijn omdat hij zijn lichaam goed gebruikt. Cohen komt niet bij de bal. En een ingooi van PSV dan, 10 meter voor de middenlijn. Tamata kijkt om zich heen, Marcelo wijst en zegt doe maar naar voren... ...want dat zou moeten kunnen. Dan komt de kaats van Toyvonen ogenblikkelijk weer terug... ...en valt er in het midden een klein gaatje bij Marcelo... ...die nu wat meters kan maken in de middencirkel staat. De van de middenlijn daar nu overheen loopt, de bal breed geeft naar Manolev... Die we dan in de eerste helft twee, drie keer wel hebben gezien voorin. Toen werd het eigenlijk ogenblikkelijk ook dreigend. Nu Strootman, die kijkt en zoekt. Toifonen wil de bal. De bal gaat er eigenlijk langs naar Mertens. Komen nu ook de logische patronen bij PSV weer terug. Nu Strootman erin staat, dan lijkt het wel op. Tamata is doorgelopen. Geeft een Bal Niet bij Matafs. Weggewerkt door Hapoel. Ten koste van een ingooi voor PSV aan de linkerkant. Ja, maar het is al wel weer zo'n moment dat je uh, weer wat vertrouwd terugziet bij PSV. Niet dat het allemaal aan Engelaar lag natuurlijk. Maar het tempo was wat lager. Nu eventjes dat de bal gemakkelijk van voet naar voet gaat. Dat is eigenlijk al genoeg om een fatsoenlijke aanval op te zetten. Ook al eindigt het niet met een goede eindpaas. De bal opnieuw over de zijlijn. En nu Mertens die hem gaat ophalen in ieder geval. En hem ook gaat gooien want er is geen medespeler. Tamata die blijft daar een beetje hangen. Krijgt nu ook de bal. En dan gaat die bal nog verder terug uiteindelijk richting Marcelo. Marcelo inspelen van Strootman. Even terugleggen. En uh, dan moet uh, daar Strootman de bal ook weer terug gaan krijgen. Maar uh, dan zijn de ruimtes heel erg klein. Omdat uh, Hupwell met, 10 uh, ja, denk, tien meter ertussen maximaal... heeft uh, daar ongeveer 2,5 en een halve linie staan. Ja, dan is het daar heel erg druk met witte hemdjes tegen die blauwe van uh, PSV. PSV blijft wel in uh, het balbezit. Strootman probeert dan wel een steekpaasje te geven. Maar dat lukt uh, even niet. En kiest nu één keer voor de weg breed en voor de weg terug. En zo speelt PSV in ieder geval die bal opnieuw rond. Strootman nu wel met een bal naar voren toe. Richting Mertens. Alleen die was net blijven hangen om die bal weer terug te krijgen. Nou, voor een korte 1-2. Strootman koos voor de diepte. Dat ging niet goed. En uh, daardoor de bal voor Hapuel Tel Aviv gaat over de zijlijn. Dus mag PSV weer gooien en is het beeld inderdaad hetzelfde. PSV heeft vooral de bal. PSV zie je wel met Strootman wil naar voren toe. Want Strootman als hij de bal heeft, kijkt altijd naar voren. Dat doet Engelaar van natuur natuurlijk toch wat minder. En dat betekent dat PSV waar eigenlijk 45 minuten lang die voorwaarts hebben gedacht, nou laat ik maar in de bal komen. Nu plotseling weer de diepte kunnen zoeken. Mertens deed dat zo even niet, had het misschien wel kunnen doen. Maar het merkwaardige is dat je met één speler toch, dat je Elftal eigenlijk meteen de andere kant op kijkt. Nu stroomt maar weer aan de bal en aan de rechterkant Wijnaldum gevonden. Wijnaldum met Manon heeft die mee eens. Een Korte combinatie. De bal terug naar Wijnaldum. Dat ziet er heel aardig uit. Die wil dan nog een tegenstander voorbij waar hij eigenlijk door had kunnen lopen naar binnen toe. Wil hij de buiten om weer langs? Verspeelt dan de bal. Tel Aviv verdedigt uit. Ogenblikkelijk heeft PSV die bal weer terug. Wordt opnieuw ingespeeld. En als de Israëli's er even tussen zitten met een zeg maar blinde trap naar voren... wordt dat probleem door PSV via Marcelo weer makkelijk opgelost. Langzaam maar zeker lijkt het erop dat PSV na 51 minuten dan dus nogmaals met Strootman... een modus gaat vinden waarin Tel Aviv wordt teruggeduwd op de eigen helft. Goede opening nu naar Labiat. Ja, de tweede al van Strootman. Labiat nu wel naar binnen toe. Kies voor zijn rechter. Goed schot. Nog een keer dan? Nee. De tweede keer komt hij er net niet uit. De eerste keer Apula zat er wel goed tegenaan. De bal ging recht op hem af. Had hem niet klem. De bal kwam weer terug op het veld. En Labiat was net te laat bij de bal om nog een keer een poging te wagen op het doel van Hapuel. En dan ziet Damari, een van de twee aanvallers van Hapuel Tel Aviv, dat de bal via hem over de zijlijn gaat. En PSV opnieuw mag gooien. En daar dachten Damari en met hem het Israëlische publiek in Tel Aviv uh, nadrukkelijk anders over. Feit is dat PSV gewoon weer de bal heeft. En de bal opnieuw rondspeelt via Tamata en Strootman. Die net zo vaak in het spel wordt betrokken als dat Engelaar dat doet. Maar er zit daar nog een speler. Een speler. Damari is dat. Die is op de grond gaan zitten. Dus eerst verontwaardig rondkijken. En nu heeft hij blijkbaar last. Van zijn rechterbeen, ter hoogte van zijn knie dan wel zijn hemstring. Hij greep even naar allebei. En nu grijpt hij weer naar zijn hemstring. Daar zal hem dan de pijn zitten. Damari, een van de topschutters bij Hapwell Tel Aviv. Zes keer al succesvol in de competitie. Daarmee is hij topscorer of net voor Toto Tamus, die vijf keer scoorde in Leuk de competitie. Leuk verhaal over Toto Tamus. Ja, ga jij dat, ga jij dat nee, vertellen? Nee, vertel ja maar. Vertel ja maar. Je hebt de hele je best erop gedaan. Uh, ik heb jou aangevuld in een, in een prachtig verhaal. Laten we dat nu ook dan vooral doen. Toto Tamus is een uh, Nigeriaan. Zijn vader was uh, profvoetballer. In, uh, in uh, Israël. En uh, zijn club ging failliet. Hij moest terug naar uh, Nigeria. met uh, zijn familie. Maar liet zijn zoon achter bij een ploeggenoot. Zou hem komen ophalen, heeft dat nooit gedaan. En uh, die ploeggenoot heeft de uh, Total uh, vervolgens uh, geadopteerd. En die Toto Tamoes heeft de hele Israëlische jeugdopleiding doorgelopen. Alle jeugdnationale ploegen, maar is nog niet in de nationale ploeg beland. trouwens. Staat wel te boek als een groot talent, maar een groot talent van 23. Dat geloven we inmiddels natuurlijk niet meer zo'n ploegenoot Naast hem bijvoorbeeld Damari is wel international. Een goed verhaal dat uh, hij nu wel een van de grote jongens is in de Israëlische competitie. En papa is tegenwoordig geloof ik trainer van de negende divisionist. In Engeland, dat is ergens heel erg ver diep weggezonken amateurniveau. Het enige wat ik in het verhaal niet begrijp, we hebben er even tijd voor omdat er op het veld niet veel gebeurt. Nou nu wel, want nu wordt Mertens weggestuurd. Mertens schuift de bal voor langs, een voorzet waar eigenlijk niemand bij kan. Aan de andere kant wil Labiat die bal binnenhouden, maar dat lukt niet. Het enige wat ik in het hele verhaal niet begrijp is dat je terugkomt in je eigen land zonder je zoon. Dan neem ik aan dat je vrouw toch zegt, schat, ik ben blij dat je je koffer <laughs> hebt meegenomen, maar waar is... Toto. Nou ja, blijkbaar vond men dat de moeite niet waard. Werkwaardig verhaal, maar je zou het kunnen verfilmen. Damari naar de kant, dat kondigde zich al aan, dus geblesseerd. Bij Hapoel Tel Aviv. En Magran Lalla, een 29-jarige aanvaller, komt dan voor hem in de ploeg. Maar ja, aanvallen, dat kan Hapuel wel willen. Maar voorlopig is PSV beter in de tweede helft en wordt het dus ook dreigender. Zit er meer schwoem, meer beweging in het elftal. Nu weer een goede combinatie tussen Labiat en Wijnaldum. Labiat krijgt de bal net niet terug, maar het uitverdedigen van Hapuel is dan weer zwak. Zo heeft PSV de bal ogenblikkelijk weer terug en zou Strootman van afstand kunnen schieten. Maar geeft hij de bal breed aan Mertens, die op zijn beurt wacht op Tamata, die een voorzet moet geven. Vanaf de linkerkant, Matafs naar de bal toe. Matafs komt niet bij de bal, die wordt weggekopt. Dan springt Mertens wel, maar heeft dat niet zo heel veel zin. En dan worden er heel veel mensen. In de buurt van de bal gevonden. En is het uiteindelijk Mertens. Die glijdend naar de bal. Gaat nog wel een. Nou, de bal raakt zelfs in de richting van de doelschiet ook nog. Maar dat is zo futloos dat de keeper kan oppakken. Maar PSV wordt gevaarlijker. Iggy Bor, merkwaardige actie. Hij kon het lucht wel niet winnen. Was de bal vervolgens kwijt. Besluit terug te spelen op zijn doelman. Doet dat dermate slecht. Dat er ook al zat er maar drie meter tussen hem en de, en de doelman in. Dat Mertens er nog tussen kon komen. Om dat kantje nog te creëren. Nu Iggy Bor aan de andere kant. Voet dwars gezet. Uh... Door Manolev maar Hapwell blijft in balbezit over de rechterkant stevige tackle daar van Tamata maar opnieuw blijft de gewoon in balbezit via Aboubou. Abu Boel de aanvoerder op het middenveld. De aanvoerder van Hapuel punt. Maar hij is controleur op het middenveld bij Hapuel Tel Aviv. Zorgt ervoor dat zijn ploeg in balbezit blijft door Fransman aan te spelen. Die kiest voor de breedte bij Pachalka. De twee centrale verdedigers die elkaar eventjes hebben gevonden nu. Een moment waarop Hapuel Tel Aviv het goede voorbeeld van PSV volgt. En kiest om de bal veelvuldig breed te leggen. Dan steeds een metertje of vijf naar voren. Maar dat leidt dan slechts tot een kaats. En zo hebben de Israëliërs in ieder geval eventjes balbezet. Nu ook via Apula ook de terugweg naar de doelman gevonden. Verre trap naar voren waar PSV dan de bal vrij snel weer overneemt. Maar ook daar geldt nu verre trap naar voren waar niemand op rekende bij PSV. Maar Taf stond zelfs nog buiten spel. Maar laat het spel dan maar even langs zich heen lopen. En als je het niet mee bemoeit hoeft het niet te worden gefloten ook. Nu wel na een overtreding op het middenveld van PSV. Apoel, dat vertelde ik vorig jaar in de Champions League speelde, zich door drie kwalificatieronden heen wurmde in de beslissende play-off tegen Red Bull Salzburg speelde, met uh, Huub Stevens dus. En dat uh, zijn toch prestaties die wel tellen. Ik vertelde ook al in de Champions League thuis tegen Schalke en tegen Benfica de heel behoorlijke resultaten boekte. Maar om nou te zeggen, goh, ja, wat hebben we er nou eigenlijk aan overgehouden, weinig. Het hoogtepunt van de clubgeschiedenis historisch, is toch nog altijd een kwartfinale. Inmiddels een jaar of acht geleden tegen AC Milan. Toen ze in de eerdere ronde ook nog Chelsea uitschakelden, dat zijn ze hier niet vergeten. Maar veel verder dan dat, nou letterlijk, verder dan dat is de club nog nooit gekomen. Het is Europees dus een kleintje. PSV heeft de bal, PSV is Europees geen kleintje, maar zal dat na een klein uur toch eens moeten laten zien vanavond. Dat kunnen ze proberen door over de rechterkant bijvoorbeeld Labiatis aan te spelen. Die heeft er wel een aardige voorzet in huis, maar dan is Matafs te laat bij de eerste paal. En dus kan Apula de bal oprapen voor Hapoel Tel Aviv. Hij mag dat, hij is de doelman. Hij is nu op de rand van zijn strafschopgebied En probeert de bal dan zo hard en zo ver mogelijk naar voren te verplaatsen richting Toto Tamus. Onze Nigeriaanse Israëliër die zo zielig is achtergelaten in Israël door papa en mama. Maar hij komt niet aan de bal, dat is ook vrij zielig op dit moment. Want de PSV heeft voornamelijk balbezit in die tweede helft. In de eerste twaalf minuten van die tweede helft stand nog altijd 0-0. Maar Tafs krijgt een tikje, althans dat wil hij in ieder geval zo laten lijken. Maar Fransman steekt gelijk beide handjes in de lucht. Meestal is dat dan een teken dat er wel wat aan de hand was. Maar de scheidsrechters geven de verdediger van Hapoel uh, Tel Aviv gelijk. Dat uh, geeft ook de mogelijkheid voor de Israëliërs om vervolgens nog een ingooi te nemen. Maar die wordt alweer ingeleverd bij Manolev. Die teruggaat richting uh, Marcelo. En zo komt Strootman weer in balbezit. Kijken of die ook naar voren kan denken. Dat kan hij wel denken, maar krijgt de bal daar niet. Mertens dan vervolgens in de breedte naar Tamata. En zo komt de volgende aanval van PSV weer op gang. Maar wordt er weer weggewerkt door Petsjalka. druk neemt wel weer toe. En niet in de laatste plaats. Omdat uh, Appoel nu niet meer is slaagt. om de bal van de eigen helft af te krijgen. Die keren dat ze hem hebben. en een aanval van PSV onderbreken. volgt er een lange trap naar voren. En is die bal nog voor dat de middenlijn in zicht komt. weer voor PSV. Zo hou je de druk er makkelijk op. Stroopman weer in balbezit. Aan de rechterkant schuift nu ook Manolev in. Dan moet Wijnaldo bewegen. Dan moet Labiat bewegen. Wijnaldo beweegt Dan krijgt de bal net buiten het strafgebied. legt hem dan terug op de kop van het dan lopen. en Dat is eigenlijk pech. Twee van PSV, Toivoden en Mertens. Allebei langs de bal. Israëliërs verdedig uit, doen dat slordig. Maar wil schieten wil de bal voorleggen. Doet het eigenlijk geen van beiden. En via Mertens loopt de bal dan over de achterlijn. Of wordt die bal nog onderweg aangeraakt? Dat laatste. En er komt een hoekschop nog voor PSV aan. Maar de druk neemt langzaam maar zeker toe. Hapoel weet niet meer waar het zoeken moet. En dat betekent dat PSV vroeg of laat toch normaal gesproken gaat toeslaan. Lijkt mij nu dat bij het uitverdedigen van zo'n even dat zo onhandig ging. Ook een van de spelers van Hapoel weer geblesseerd is geraakt. Is dat Igibor? De Nigerianen die gaat dan gewisseld worden. Want Gordana heeft zich inmiddels al ontdaan van uh, het trainingspak langs de zijlijn. Dat zal dan de tweede wissel worden voor Hapoel uh, Tel Aviv. En de wetenschap dus dat PSV een hoefschop mag gaan nemen. Iggy Bor dat, uh, die overal op het uh, middenveld te vinden was. Maar toch te boek staat als een wat aanvallend ingestelde speler. Ook regelmatig op, ongeveer 20, 16 à 20 meter voor de goal van PSV. Zonder echt gevaarlijk te worden. Die Rui Gordana is een stukje jonger, 21 jaar. Pas en staat toch te boek als een controlerende middenvelder. En dat geeft ook aan dat de plannen van de coach van Hapuel Tel Aviv... Dror Kastan, een oud bondscoach... Dat die uh, zijn om PSV voor ons nog maar even tegen te houden. En dat 0-0 op zich uh, prima is. Met nu uh, dus Igibor. Bor die... Uh... Nou ja, een soort van mini drafje. Nou, uiteindelijk zelf naar de zijlijn gaat. En daar moet dan Gordana nog even zijn veter strikken. Maar die staat inmiddels in het veld. En zo is uh, Hapuel weer met zijn elven tegen de elf van PSV. Na een uur voetballen 0-0 de stad. Mooi moment om uh, uit deze hoekschop dan maar eens te kijken of je kan toeslaan. Met Marcelo bijvoorbeeld mee, met Bouwman. mee. De hoekschop wordt kort genomen. Dan moet er van afstand geschoten worden. Labiat moet dat dan doen van 25 meter. Maar de bal komt eigenlijk net niet lekker. Wordt weer uitverdedigd. Komt dan opnieuw terecht bij Mertens. Die een voorzet zou moeten geven vanaf de linkerkant. Dat doet. Mertens. En Benal de lucht in. Kan de bal net niet koppen. Kopt hem volgens mij tegen Bouma op. Die dan ook niet meer kan schieten. Zo is de uitverdediger van April opnieuw aan de gang. Maar opnieuw Slodig. En opnieuw komt de bal meteen terug ook. Dit keer met een hoge voorzet in de richting van Toivode. Maar de onderschepping nu van de doelman Apula. Die snel uitrolt. En dan eens kijken of Tel Aviv de held van PSV weer eens kan bezoeken. Want dan is ze eigenlijk al 7, 8 minuten niet meer gelukt. Tamus moet het voorlopig even in zijn eentje doen tegen twee PSV'ers. Bal over de zijlijn. En zo zijn we een uur onderweg bij Hapwell Tel Aviv tegen PSV. Gaan wij even naar het journaal. En hier is het nog non. Een nieuwslidst, Rashid Finch. Ja, de Libische interim premier Gibriu heeft meer details vrijgegeven over de dood van kolonel Gaddafi. Hij zou uiteindelijk om het leven zijn gekomen door een schotwond in zijn hoofd. Het moment dat Gaddafi werd opgepakt in Sierte was dat, leefde hij nog. Werd toen weggevoerd uit Sierte werd geschoten door aanhangers van Gaddafi en strijders van de nieuwe regering. En in dat vuurgevecht werd Gaddafi geraakt. En uiteindelijk zou hij zijn overleden vlak voordat hij bij een ziekenhuis was. Rashid, dankjewel. je nou, wel. Weer voetballer. Tel Aviv, PSV, Frank Wieler, Bas Tichler. Uur gespeeld. weinig kansjes. Ja, dat is niet veranderd ten opzichte van de eerste helft. Sterker nog, er zijn alleen maar minder kansen gekomen in het eerste kwartier van de tweede helft. Het spelbeeld is wel hetzelfde. PSV heeft voornamelijk de bal. Is ook het meest dreigend, maar is toch veel te weinig dreigend. Een strootman in het veld voor Engelaar na de pauze heeft wel een klein beetje geholpen om het spel uh, wat normaler te maken dan wat je, van wat je van PSV gewend bent. Wijnaldum nu voor PSV, Labiat in de combinatie met Wijnaldum. Maar Wijnaldum loopt al niet ver genoeg door dan wel. De paas van Labiat is gewoon uh, veel te scherp en uh, wat al te enthousiast gegeven. Vervolgens doet Strootman uh, datzelfde, uh, maar dan tekort op Marcelo. Strootman herstelt dat vervolgens weer zelf. Speelt Toyvonne in. Toyvonne tussen heel veel tegenstanders. Vier, vijf tegenstanders. Goede combinatie eventjes. Blijft in balbezit. Legt dan breed op Mertens. Mertens met een bekeken schot en een uitstekende redding van Apollo. Voilà. daar was het moment waar iedereen op zat te wachten. Natuurlijk is dat moment voor Mertens, die daar ineens wordt vrijgespeeld. Randjes, strafschopgebied, goed gezien, goed gewacht ook van Toivonen. Die weet, Mertens komt daar natuurlijk met zijn rechtervoet, kiezend voor de verre hoek. Maar Apoula zit er uitstekend tussen. Daar was dan de eerste echte serieuze kans voor PSV na de pauze. En in de tweede helft heeft Hapoel werkelijk nog niets laten zien. Isaacson is echt de meest overbodige speler op het veld. Die had echt eh, naast Gretchen in de dugout kunnen gaan zitten bij wijze van spreken. Hoekschop voor PSV. Bouma weer mee. Matas, Marcelo, Toyvonen en ook Tamata mee. Als de bal komt de tweede paal. Doelman twijfelt. Komt eerst naar de bal en loopt dan toch weer terug. Wordt opgevangen aan de andere kant door Strootman. Die verspeelt nu de bal. En dan komt er een counter voor Hapoel Tel Aviv. Moet PSV verdedigen. Labiat als een haas mee terug. Maar de man aan de bal mag heel ver komen. Dan komt er een paas naar die invallen. Lala die komt helemaal aan de zijkant uit. Labiat nog altijd in de achtervolging. De aanval van Hapuel loopt door. PSV heeft inmiddels wel weer 7, 8 acht mensen achter de bal. Zodat er normaal gesproken toch eigenlijk niet al te veel gevaar meer mag ontstaan. Ook Manolev als rechtsback nu terug. Oog in oog met Chies de linksback van de andere partij. Die nu verder voor is gekomen. Hij probeert Manolev voorbij te lopen. Allebei naar de grond. Is daar een overtreding gemaakt. De scheidsrechter zegt van niet. Het publiek is boos. Maar PSV mag nadat dat de bal over de achterlijn is gegaan. Gewoon een doeltrap nemen. Ja, dat Chies dat niet helemaal begrijpt. Die, uh, dat hij geen vrije trap meekrijgt. Dat, ja, dat het publiek het niet begrijpt. Dat, uh, dat snapt het sowieso niet als het uh, tegen de eigen ploeg is. Maar dat Chies het niet snapt, daar kan ik wel in komen. Ik had uh, ook wel gedacht dat daar een vrije trap zou uh, worden gegeven. Maar de Rus besluit het niet te doen. Dus kan PSV uh, uitverdedigen. En dat doen ze via uh, Manolev en Labiat die de bal nu uh, tot drie keer toe naar elkaar toespelen. En dan heeft Manolev uiteindelijk nog de moeite om de bal onder controle te krijgen. Maar gelukkig krijgt hij hier alle tijd om de bal op zijn gemakje aan te nemen. En uh, Strootman te vinden zijn we inmiddels aan de linkerkant van het veld beland. Daar waar Bouma de combinatie aangaat met Tamata en met Strootman. Strootman met een ongelukkige kaats terug. Dan moet Bouma wel, wel met een uh, hijs die bal naar voren toe geven. Ja, maar Tafs is ongeveer 40 meter van de goal van Hapwell verwijderd. En die bal gaat wel uh, richting Apula. Apula kan dus rustig oprapen. Er is ook een Hapuel weer komen. Maar Matas zorgt voor dermate... ...druk op, de, op Fransman. Ik wil bijna zeggen op de Fransman. Ja, die fout moet natuurlijk een keer gemaakt worden op Fransman. Dat hij nog in paniek raakt ook. Ook al is het verschil tussen beide heren 10 meter. Het levert wel balbezit op voor PSV. Strootman, linkerkant, Tamata aan de bal. Mertens in beweging. Kan Tamata daar de bal krijgen? Dat kan wel. Mertens verlengt op Strootman. Goede combinatie. Zelf is hij weg ook meteen. Mertens Want de steekbal gaat naar Mataf. Die legt hem terug voor Toivonen. Een schot van Toivonen, een paar meter over. Dat is dan stom genoeg het enige wat er aan deze aanval niet goed is. Alles was prima... De schakelingen waren uitstekend. Het terugleggen van Matavs is prima. Maar Toifono die op 20 meter recht voor het doel de bal dan kan schieten. Doet het eigenlijk, hoe stom het ook klinkt, met de ogen open. Je zou bijna zeggen, had je ogen dicht gedaan en ram zo hard mogelijk. Hij wil het nu eigenlijk met te veel gevoel doen. En dat gevoel ontbrak. Want de bal dus ruim over dat doel van Apoel Tel Aviv. Het doel van Apula. Keeper van Hapuel. Maar PSV, dat mag dan maar weer eens duidelijk zijn. Wordt wel in deze tweede helft gevaarlijker, dreigender. En langzaam maar zeker. dat had ik in de eerste helft niet. Maar dat heb ik nu wel. Zit je toch te wachten op het moment dat PSV straks een goal gaat maken. Ja, omdat, met name ook omdat het Mertens en Toyvonen zijn. De mannen die in stelling worden gebracht. Op een manier zoals je dat van PSV gewend bent. De enige die qua stellingname nog ontbreekt is Maar Dus die zal zijn kans nog ergens wel krijgen. Overtreding gemaakt door Manolev nu. Dus vrije trap voor Hapuel Tel Aviv. Aan de linkerkant ter hoogte... ...van de middenlijn ongeveer. Ik denk dat uh, Oren Moes uh, in ieder geval zich wel wilde ontfermen over die bal... ...maar die mag niet van Schies, want die wil graag zelf die trap nemen. Hij heeft zo vaak moeten gooien ongeveer van die afstand... ...dat hij nu denkt, ik zal het eens een keer met de voet proberen. De volgende keer moet hij weer gewoon gaan gooien... ...want Tamus komt niet eens in de buurt van de bal... En dan is het uiteindelijk Fransman die de bal eh, onder dreiging van Matafs over de zijlijn heen kopt. Voor alle zekerheid. is daar niet echt tevreden over, over die oplossing. Maar hij kon niet zo gek veel anders. Want veel medespelers waren er niet in de buurt. Ingooi snel genomen nu door PSV. Het tempo gaat ook een tikkeltje omhoog. Manolef. Met een hondsberoerde voorzet werkelijk. Apula die staat er stom verbaasd naar te kijken. En die kijkt dan vervolgens maar naar een ballenjongen van geef mij die bal maar. voordat die terug is uit de tribune ergens hoogweg vandaan. Dan kunnen we nog wel even wachten. En zoveel geduld hebben we nou ook weer niet. Ja, dat is dan weer een beetje jammer. Apuel Tel Aviv tegen PSV na 66 minuten. Een klein beetje meer perspectief voor PSV. Maar niet meer dan dat nu toe. De sfeer is goed in het Bloomfield Stadium. Waar 15.000 mensen in kunnen. Die zitten er vanavond bij Lange na niet. Daar mag iedereen zijn handjes mee dichtknijpen. 10.000. Dan wil de kunnen we die team wel heel hard zien. op de achtergrond. Stadion waar PSV in 2009 ook te gast was trouwens. Toen heette de tegenstander Bene Yehuda. Toen won PSV met 1-0. Maakte Affalay de goal. Kortom, het is een stadion voor PSV met goede herinneringen. Balbezit voor Strootman. Die was er toen uiteraard nog niet bij. Verspeelt de bal nu op het middenveld. Nou moet je oppassen passen voor de counter. Strootman wil zelf nu herstellen en loopt achter zijn tegenstander aan. Aan de linkerkant van het veld krijgt dan Tamus de bal. Die kaatst hem terug, doet dat tekort. Dan zit Wijnaldum ertussen en kan Wijnaldum ermee vandoor. Maar wordt hij wel heel opzichtig vastgehouden. En komt er geel aan voor Orimouz de Kroaat. Omdat hij Wijnaldum wel heel opzichtig vasthoudt en daarmee de counter van PSV eruit haalt. Hij doet het allemaal nog voordat de middenlijn in zicht komt. Maar uh, ontneemt PSV echt een serieuze mogelijkheid. Nou ja, ook dat is voetbal heet het dan. Ja, het hoort erbij. Op zich is het slim. Jammer dat hij het zo opzichtig doet en vlak voor de neus van de scheidsrechter voor hem. Dat hij uh, daarvoor een gele kaart krijgt. Maar dat is allemaal wel te begrijpen. Labiat met de voorzet nu richting uh, Matafs en uh, Toivonen. Uiteindelijk is het Mertens die dan de bal voor zijn rechter krijgt. Dan iets te veel tijd nodig heeft om te kiezen. Ga ik nog naar de achterlijn met mijn linker? Of kies ik dan uiteindelijk toch voor het schot? Hij kiest naar twee kleine kappenwegentjes, uiteindelijk voor het laatste. Maar heeft dan te weinig controle over de bal. En schiet hem hoog over de goal van uh, Hapuel Tel Aviv. Dus Apula die daar de, de doeltrap zo mag gaan nemen. Apula in de tweede helft. In ieder geval een aantal keren onder, onder vuur genomen. Ook al ja, een hele mooie redding natuurlijk op het schot van Mertens. En die andere die heeft hij hoog overgekeken. Die poging van Toivonen. En nu ziet hij zijn eigen doeltrap over de zijlijn heen gaan. En mag Apuel wel gooien omdat er nog een PSV-been tussen zat. Ook nu zit er een PSV-been tussen van Manolev en Wijnaldum. Zit er goed tussen Strootman pikt op en zo kan PSV er komen. De linkerkant van het veld, Tamata met uh, ruimte voor zich. Nou ja, hoewel zoveel ruimte is er eigenlijk niet. De bal gaat breed naar Strooban, die nu echt wordt opgejaagd. En de bal moet terugkaatsen naar Bouma. Bouma met een wilde trap. Toivonen met een gelukje nog bij de bal, omdat zijn tegenstander zich er wat in verslikt. Aan de linkerkant nu Mertens weg. Matafski's positie, Labiat, daar komt Mertens weer. Mertens, zijn tegenstander vijf, penalty nog zeker. Strafschop voor PSV, omdat Mertens wel heel opzichtig... ...wordt neergelegd in het strafgebied van Hapoel Tel Aviv. De man die het doet heet Petzalka de Slovaak. Die krijgt nog geel op de koop toe van de Russische scheidsrechter. Iedereen verwacht bij Mertens eigenlijk dat hij binnendoor gaat. Hij gaat een keer buitenom. De sliding van Petzalka is werkelijk zo ongelooflijk te laat... ...dat je nou niet eens in de buurt komt van de bal. Hij raakt Mertens vol tegen de benen. En als er nou een strafschop is die je op de cursus als scheidsrechter moet laten zien van... Dit is er één en hier hoef je niet over te twijfelen en over te discussiëren. Dan is dit hem. De bal op de stip. PSV krijgt dan het buitenkansje uiteindelijk toch weer ingeleid door Mertens. Zoals eigenlijk alles. De vraag is nu, neemt hij hem zelf na 70 minuten. Maar dat PSV een kans krijgt vanaf 11 meter, dat is dus duidelijk en dus terecht. Ja, Mertens gaat nog even de discussie aan met uh, Petjalka. Er uh, wordt nog even een veter gestrinkt op de penalty stip. Waar dat voor nodig is, Joris weet, er ligt tenslotte ook nog een bal scheidsrechter uit Rusland, Karasef heeft inmiddels iedereen achter de bal weggezet. En dan wordt het tijd om die penalty te gaan nemen. Het is Wijnaldum die achter de bal staat. En die moet hem dan binnenschieten. Dat doet hij ook keurig netjes, half hoog aan de linkerkant. Doelman Apula gaat nog wel de goede kant op, maar de bal is te hard voor hem om er nog bij te komen. En zo is het Wijnaldum, die PSV, na 70 minuten voetballen op 1-0 zet in Israël. En ja, dan krijg je uiteindelijk toch gewoon wat je verwacht. Er is het momentje is eigenlijk al in aantocht dat PSV gaat scoren, zoals Bas al zei, ingeleid door Mertens. Daar hoef je niet verbaasd over te zijn dat het dan een penalty wordt... omdat Mertens ineens weg is en die Pachalka nou eenmaal niet de snelste verdediger is... en dus de laatste tackle inzet. Ja, dat heeft hij inmiddels ook begrepen. Het is de schuld van de centrale verdediger dat die penalty er kwam. En Wijnaldum heeft die keurig verzilverd. 1-0 voor het PSV tegen Hapuel Tel Aviv. Hij scoorde vanaf de stip natuurlijk in de wedstrijd tegen Ajax. Wijnaldum, toen miste hij er vervolgens ook eentje, maar bij PSV zei hij... Iedereen, je mag als je zo'n belangrijke tegen Ajax maakt, de volgende wat ons betreft weer nemen. Tussendoor maakte Mertens er een paar van 11 meter, maar dat was toen Wijnald allemaal gewisseld was. Kortom, Wijnald weer de penalty nemen en dus raken, Dat is goed, dat is prima. PSV heeft er ook recht op, omdat het in de tweede helft toch werkelijk beter is dan de tegenstander. En dat ook uitdrukt in mogelijkheden in ieder geval wat beter voetbalt. Zonder dat het nou allemaal groots is, want... Uh... Laat u geen blad voor ogen draaien, want PSV is vanavond allesbehalve fantastisch. Labiat nu aan de bal opgejaagd, tegenstander zal toch een klein beetje moeten komen. Levert dat ruimte op? Nou, Manolev meteen maar weg aan de rechterkant van het veld. Houdt wel de bal binnen aan de rechterkant van het veld. Kan niet naar voren, moet terug en levert in bij Strootman. Strootman breed naar Wijnaldum. Wijnaldum nu even temporiseren. Strootman ook eventjes terug richting Marcelo. Marcelo breed naar Manolev, terug naar Strootman. Nou heel eventjes druk nu van... Uh... Hapuel Tel Aviv, Labiat ingespeeld door Wijnaldum. Wijnaldum dan uh, richting de hoekvlag, bal erachteraan en uh, kijken of dat dan uiteindelijk tot een uh, kans leidt. Dat leidt het uiteindelijk niet omdat Fransman, centrale verdediger, bij Hapuel er goed tussen zit. En dan een klein tikje van Strootman. Gegeven aan de aanvoerder. Aboud Boel levert een vrije tappen voor Hapuel. Halverwege de eigen helft. En dan is het Pachalka die daar even op komt stomen. Die moet natuurlijk een foutje goed maken bij Hapuel Tel Aviv. Tamus ingespeeld is inmiddels een eenzame spits geworden. Maar die zal nu wel weer wat gezelschap gaan krijgen daarvoor in. Bijvoorbeeld Lala, maar die komt niet in balbezit. Die uh, ziet zijn kans weggenomen door Manolev. Die keurig terugkomt in de handen van Isaacson. En nu weer vandoor is aan de rechterkant. Nou kiest de Matas positie in het centrum, maar nou probeert Manolev de bal daar overheen te spelen, helemaal naar de andere kant naar Mertens, die ook wel zijn handig opsteekt en zegt uh, goed gezien. Maar de uitvoering liet danig te wensen over. Balbezit weer voor uh, Hapuel. Opgejaagd nu op het middenveld. Toyvonne doet mee. Strootman doet mee. Matafs doet mee. En dan is de bal uiteindelijk drie schijven later toch weer voor PSV. Strootman en Toyvonne aan de linkerkant. Tamata. Nu is Mertens alweer gestart. Maar Tamata ziet geen kans daar de bal te brengen. Dan kaats hem dan terug naar zijn keeper Isaacson. Zo heeft hij in ieder geval in de tweede helft nog het gevoel dat hij meedoet. Want hij heeft echt uh, bijna geen bal gehad. In het tweede bedrijf heeft zeg maar in het eerste deel van de wedstrijd... de eerste 45 minuten toch 4-5 schoten gekregen. Maar in de tweede helft is hij echt overbodig geweest. 17 minuten. Het is voor PSV te hopen dat dat zo blijft. Isaac nog altijd aan de bal. Marcelo kort bij kan. Maar er lopen nu toch ook spitsen van de tegenstander in de buurt. En dus komt er een lange heis waar Labiat wel de lucht voor in gaat om die bal door te koppen. Dat lukt niet. Houdt toch de bal na korte tussenkomst van Manolev. Krijgt vervolgens wel een schop Labiat. De wedstrijd gaat verder. En het balbezit is voor de keeper. Maar Labiat wordt aan de zijlijn behoorlijk geraakt. En ligt het uiterste schreeuwen van de pijn. Daar rechts voor in. Ja, hij, hij blijft ook liggen. Hè? En dus uh, moet die bal uiteindelijk wel een keer over de zijlijn. Als je een beetje sportief gedraagt als tegenstander uiteindelijk Abu Boulle. De aanvoerder moet er aan te pas komen om dat ook daadwerkelijk te doen. Het is uh, Labiat die op een metertje van de zijlijn ligt. Onmiddellijk na die uh, charge ook uh, gilde van de pijn. En uh, dat is ook, uh, ja... Ik weet niet of het echt heel erg terecht is, want hij krijgt wel een tikje van schies. Maar het is toch vooral... Uh... Op gezicht, zeg maar, uh, strothoogte. Nou, als hij daar een tik krijgt op je strothoofd, dan kan ik me voorstellen. Maar hij trekt ook echt met zijn linkerbeen. En daar zag ik niet echt een tikje vandaan komen. Uh, krijgt hij niet een knietje in zijn kruis? Volgens mij is dat het probleem. Ja, dus heb ik niet, zo heb ik het niet gezien. Misschien heb jij het beter, uh, beter gezien op de herhaling. Nou ja, dat, dat, dat, die indruk kreeg ik een beetje hoe hij, zeg maar, weer opstond. Maar... Nou ja, hoe dan ook. Hij staat weer. Hij zal zo wel weer in het, in het veld komen. Lens loopt warm intussen. Natuurlijk wordt hij dan gelijk in de dugout uitgestuurd. Als Labiat dermate hard gilt en Labiat ook weer op het punt staat om het veld in te komen... ...PSV keurig netjes de bal teruggeeft aan Apula, de doelman van Apuel Tel Aviv. De Israëliërs kunnen op die manier weer naar voren te komen. Bijvoorbeeld via Fransman en anders wel via Abudbul die de bal net zo keurig netjes over de zijlijn schoot. Rapid Boekarest Legia Warschau is een kwartier voor tijd 0-1 geworden. Polen staan daar dus voor. Beide ploegen hadden na twee wedstrijden drie punten. Dat betekent dat de Polen goede zaken zouden doen als ze daar zouden winnen. PSV komt via Matas en Wijnaldum. Maar de combinatie loopt spaak. De bal schiet een beetje aan Wijnaldum voorbij. Er rolt dan wel het staffelgebied van Hapoel Tel Aviv in. Maar daar staat eigenlijk alleen Apula de keeper. En zo mag Hapoel dan weer gaan uitverdedigen. Een kwartiertje nog te gaan. PSV is... Met die voorsprong zou je zeggen, toch eerder geneigd om wat terug te lopen en te gokken op ruimte en counters. Maar doet dat niet, want zet nog steeds met 5-6 mensen nu de tegenstander vast. Heeft daarmee wel snel de bal weer terug. Dat vind ik dan wel goed om te zien. Dat PSV er zijn er kritisch over geweest en terecht. Maar op het moment dat ze voorstaan, de spelwijze nog eigenlijk niet echt aanpassen. En zeggen: dit is dus blijkbaar nu hoe het in de tweede helft goed gaat. Dat blijven we dan maar doen. Kwartier nog te gaan. Eén door de voorsprong door de benutte strafschop Vijf minuten geleden van Wijnaldum. En het balbezit voor Hapuel. Fransman aan de zijkant op zoek naar. Uh... La Cohen is dit. Die toch maar naar binnen gaat. En uh, zo probeert Pachalka te bereiken. Pachalka weer mee naar binnen mee opgekomen. En uh, zo probeert Hapoel eigenlijk door het midden. En uiteindelijk via de rechterkant. Om uh, toch weer een aanval op te bouwen. Via Abu Dhabi. Abu Dhabi met een uh, bal richting uh, de hoekvlag. Daar keurig netjes uh, weggelopen door uh, Kutaba. Kutaba nu zijn tegenstander op zoeken. Goede voorzetgever richting de eerste paal. En daar is Tamus. Uh, Tamus kan alleen. Krijgt niet de tijd om uh, weg te draaien. Bij. Zijn tegenstander Bauma voorkomt dat uitstekend en zo komt Tamus dus niet in schietpositie vlak voor Isaacson. Maar is er zo waar eventjes een momentje van druk van Hapuel Tel Aviv. Omdat ze rustig de tijd krijgen om die aanval over de rechterkant op te bouwen. En Tamus uiteindelijk dus goed gestuurd door Bauma. En nu een ingooi ja, een ingooi voor Hapuel. En dat gebeurt vanaf de rechterkant van het veld. PSV, wel even nu met de meeste veldspelers terug in dat eigen strafschopgebied. Koetaba gaat een ingooi nemen, doet dat kort bij, krijgt de bal teruggekaatst. van hem wordt dan nu wel een voorzet verwacht. Komt hij daar aan toe, je wel, maar een hele zwakke. Die wordt door Stroomman onschadelijk gemaakt nog voordat die bal het strafhofgebied ingaat. Meteen teruggebracht ook. Loopt er eentje weg, daar voor buiten spel, want de bal rolt daar overheen. Dan komt dan bijvoorbeeld een linkerkant van het veld terecht. Dan moet PSV via Manolev verdedigen. Dat doet hij eigenlijk maar half, vind ik. Want hij laat wel heel makkelijk Cohen aan zich voorbij lopen. Maar Cohen komt dan bijvoorbeeld nog een paar PSV'ers tegen. Schrikt van de plotselinge drukte, raakt wat in paniek, probeert nog twee circus trucjes uit. En heeft dan vervolgens, als hij weer opkijkt, gezien dat hij nog de benen zelf de bal heel dom over de achterlijn heeft gelopen. En dat er gewoon een doelschop komt voor Isaacson. Voorlopig is er eigenlijk voor PSV geen veldje aan de lucht. De eerste helft was echt niet best, de tweede helft was wat beter. Het heeft een goal opgeleverd, het heeft controle opgeleverd, de tegenstander is nauwelijks gevaarlijk geweest. Kortom, voor PSV lijkt het mij dat die laatste 13 minuten in Tel Aviv geen groot probleem meer gaan zijn. Ja, de ellende van het verloop van de wedstrijd is dat je wel heel snel begint met aftellen. Met die 13 minuten nog op de klok. Labiat, aardig schot in de korte hoek. Goed uh, gezien ook door Apula. In stelling gebracht door uh, Toivonen. Maar er was dan ineens de mogelijkheid. Als het eventjes vlot gaat, je niet uh, omzichtig de breedte zoekt. En weer is het Toivonen die daar een medespeler in stelling brengt. Eerder al Mertens. En uh, daarna nog een keer uh, de goede combinatie tussen hem en Matafs, die Toivonen zelf in stelling bracht En nu dus uh, Labiat, die een uh, goede poging waagt in de korte hoek, maar daarmee niet Apula verrast. Wel een hoekschop voor PSV. Uh... Die genomen gaat worden vanaf de rechterkant, ongetwijfeld door Mertens. Inderdaad, richting de eerste paal. Daar is geen PSV er te bekennen, maar PSV blijft wel in balbezit... omdat de bal slecht wordt weggewerkt door de Boel. Mertens verliest dan vervolgens het duel met Schies en maakt daar een overtreding bij. Dus kan Hapoel Tel Aviv gaan uitverdedigen via een vrije trap. Maar daar komt een wissel aan. Mertens dus, die de overtreding maakte... En uh, daar wordt een wissel aangekondigd. Inderdaad, Lens gaat in de ploeg komen. En die zal dan komen voor, logisch lijkt mij in ieder geval, uh, Labiat. Ja, inderdaad. De man van de, de kans zojuist in de korte hoek. Hij zag Lens waarschijnlijk al komen. En dan denk ik, ik zal nog even een visitekaartje afgeven. Nou, we hebben hem even gezien. Het schot van hem in de korte hoek. Ik denk... Uh... Nou ja, voor hem in ieder geval een prima 70 minuten die hij die, die die heeft gespeeld. Ook al speelde PSV niet zo geweldig. Labiad zal volgens Rutte ongetwijfeld aan de opdracht hebben voldaan. En nu mag Lens laten zien waarom hij eigenlijk in de basis hoort. Ja, maar Labiad vergeet dat niet. Gewoon een goede speler, een groot talent. Opgegroeid bij de amateurs van Elinkwijk in Utrecht. Daar waar hij nog training kreeg van de grote broer geloof ik van Ibrahim Afalai vroeger, Ali. Kortom, er ja, komen heel veel leuke voetballetjes. Dat geldt ook voor Aysati en Afalai uit zeg maar, dat deel van het Nederland. En daar is hij er ook weer eentje van. Dat zou echt een hele prima speler kunnen worden in de toekomst. Want hij is nog jong. Goed, dat was Labiat Lens dus gekomen. 10, 11 minuten nog te gaan in Tel Aviv. Hapoel PSV 0-1. Dat benutte strafschop van Wijnaldum in minuut 70. Nadat Mertus nogal lomp van de sokken werd gelopen door Pichalka, de Slovaak die geel kreeg. En vooral zichzelf gaan omdrijven denken waarom ben ik toch eigenlijk zo traag geweest in die situatie. Want dat zag er echt erg lomp uit. Hij heeft nu weer de bal. De man die de strafschop dus veroorzaakt. En heeft een breed gegeven aan Fransman, de Zuid-Afrikaan. Die nu gaat zoeken naar spitsen. Die vindt hij niet. PSV zit er vrij makkelijk tussen. Met een lange bal wordt eruit verdedigd. Daar moet je maar hopen dat hij een keer goed valt voor bijvoorbeeld Lens. Want uh, hoewel Labiat snel is, is Lens dat zeker ook. En nog fris. Dus daar zou je een heleboel lol van kunnen hebben in de slotfase nog. Maar dan moet je wel de eerste bal hebben. Dus de ingooi van uh, Hapoel Tel Aviv uh, onderscheppen. Dat lukt niet in eerste instantie. Misschien wel in tweede instantie. Nee, Aboet Boel zit er dan nog tussen. En dan gaat uh, Hapoel via Pachalka nog weer uh, in de achteruit. En dan is het uh, Tamus die uh, op het middenveld een duel moet uitvechten met onder andere Strootman. En dat duel wint, want er wordt een overtreding begaan. Ik, zeg Strootman. Ja, jij. Inderdaad, die de overtreding heeft begaan. Happel neemt de vrije trap vervolgens Vlot. En kiest dan voor een aanval over de linkerkant van het veld. Via Oremus, die daar naar binnen toe trekt. Balverlies leidt en dan kan PSV eruit komen. Op de counter met uh, Lens dus. En de bal naar neerleggen voor Matafs. Ma die heeft nog geen kans gehad. En die struikelt precies op het moment dat hij de bal moet aannemen. Zit daar deze keer wel precies op tijd Pachalka tussen. Nou dat is dan in ieder geval prettig voor hem. Heeft hij zo'n foutje half goed gemaakt. Het levert helemaal niets op. Uiteindelijk wel balbezit. Want de bal gaat over de uh, achterlijn. En dan kan Hapuel Tel Aviv overnemen. Maar de bal is alweer ingeleverd. Ja, omdat Lens slimmer is dan Cohen de bal uiteindelijk terug ziet gaan naar Isaacson. Daar zit dan nog even Marcelo tussen. Isaacson trapt de bal richting de middenlijn. Dan gaat Matafs de lucht in. Die komt wel door, maar heeft denk ik een overtreding gemaakt. Daar wordt inderdaad voor gefloten. Heeft zijn tegenstander. daar is hij weer, Petsalka. Zijn naam valt vaak de laatste tijd. En niet alleen zijn naam, hij valt nu ook zelf in dat duel met Matafs. Dat betekent een vrij schop voor... Uh... Hapoel Tel Aviv, de klok zegt 81 minuten en 20 seconden. De, het scorebord zegt dat PSV door die binnen de het van Wijnaldum met 1-0 voor staat. En dan ben ik benieuwd of de Israëliërs nog in staat zijn om echt een slotoffensief te ontketen. Dat, ik kan me dat eerlijk gezegd niet voorstellen, omdat PSV de zaakjes redelijk onder controle heeft. En de ploeg uit Israël er volgens mij ook gewoon niet goed genoeg voor is. Nu aan de rechterkant Manolev ontsnapt. Bal bij de tweede paal. Matafs! Oh, die raakt de bal net niet goed. En dan zit er nog een vuist van de keeper tussen om de bal uit het doel te tikken. Als hij hem vol raakt, die bal valt eigenlijk vanaf de rechterkant net over het doel. Voorbij de tweede paal. Als je hem vol raakt dan jaag je hem tegen de touwen. De voorzet van Manolev daar is echt niet zoveel mis mee. Maar hij raakt hem net niet goed via de grond. Komt de bal dan wel in de richting van het doel, maar de vuist van de doelman. En als Fransman dan in paniek de bal uh, over de achterlijn schot houdt PSV er nog een hoekschop aan over. Maar dit had de beslissing eigenlijk kunnen zijn. Maar uh, de hoekschop is uh, inderdaad wat er dan nog blijft. Lens gaat uh, richting uh, de eerste paal. Die, gaan, nee, die gaat uh, de doelman een beetje lastig vallen in het, uh, in het centrum. En de hoekschop genomen. Daar valt ook de bal bij. Lens dan bij de tweede paal. Uh, vervolgens Volgens mij is dat... Uh, Marcelo die daar is. Maar die ziet de bal achter zich vallen. En dan gaat uh, Hapwell nog een keer wisselen. Is het Toama die erin gaat komen. En dan is het Oremus die op het middenveld uh, eraf gaat. En Toama ja dat is uh, de enige ja, soort van aanvaller die ze nog op de bank hebben zitten. Die is 32 jaar en die zou van de linkerkant normaal gesproken komen om aan te vallen. Alle andere mogelijke aanvallers die zijn er of al af of er zijn er al ingebracht. Lala is ingebracht maar voor Damari in spits. En Igibor die ook zou kunnen aanvallen. Die is ook al naar de kant. Het is dus echt veel smaken om een slotoffensief te, te beginnen. Dat heeft uh, Apple Tel Aviv ook niet. Lens inmiddels voor uh, PSV. Met uh, Manoleft. de combinatie aangaan. Naldum even een driehoekje, maar wel in de achteruit. En dan gaan we weer gewoon verder waar we gebleven waren. Namelijk met uh, driehoekjes maken op, uh, op de achterste linie. Met, uh, in de combinatie met uh, Strootman over het algemeen is het Lens die nog wel het een en ander wil laten zien. Probeert bijvoorbeeld Toyfone in stelling te brengen. Toivonen geeft dan vervolgens een tik aan zijn een directe tegenstander voordat hij zelf aan de bal kan komen. Het levert voor Hapoel een vrije trap op vlak voor het eigen strafschopgebied. Ja, ik vertelde al, nou heb je niet het gevoel als je naar Hapoel Tel Aviv kijkt... dat dat een ploeg is die in de slotfase nog PSV echt aan het bibberen maakt. Nou ja, je weet maar nooit, maar voorlopig lijken ze me daar kwalitatief simpelweg niet toe in staat. Hoewel er nu van achteruit wel massaal wordt gelopen met een bal... en zelfs de PSV-verdediging weer eens handelijk moet optreden... maar Marcelo doet dat eigenlijk naar behoren en makkelijk... Veel spelbal bezit nog altijd voor de Israëliërs. Vanaf de rechterkant, Aboud Boel, met een uh, verre schop. Daar kan de spits niet bij. Tamus PSV, neemt weer over via Strootman. Hij oh, probeert op de bal naar voren te trappen. Nog een schop krijgt van zijn tegenstander. Die krijgt daar volkomen terecht geel voor. Aboud Boel, de aanvoerder. Dat zijn van die momenten waarmee je hier ook ongelooflijk kan blesseren. Want hij wil de bal wegtrappen. Die komt op een meter boven de grond. En zijn tegenstander zet gewoon zijn voet tegen de enkel van Strootman bij wie de schade dan meevalt. En laten we hopen dat dat zo blijft. Want uh, dit zijn gemene, vervelende overtredingen. Stroopman staat weer, de schade valt mee. Maar als dit allemaal verkeerd afloopt... dan lig je er gewoon een paar weken uit met problemen met je enkel. Maar uh, hij staat weer, dus inderdaad uh, is dat probleem weg. Het probleem voor Apula is ook weg. Want die mighty bal uh, in een soort van paniek... terwijl het toch niet echt uh, nodig was over de zijlijn. En is een soort van, uh, in plaats van slotoffensief... een soort van overlevingsfase aangetreden voor Apoel Tel Aviv... Nog altijd veel balbezit voor PSV, dat op haar beurt nu ook de bal over de zijlijn schiet via Bauma En dus kan Hapoel uh, Tel Aviv, halverwege de eigen helft, de rechterkant uh, de ingooi gaan nemen. Is inmiddels uh, ook gebeurd. Uh, Aboud Boel die er daar uh, doorkomt, Toivonen gaat dan aan zijn tegenstander hangen. Die gaat daar ook de gele kaart voor krijgen. Dat is nogal voorspelbaar. De situatie hebben we eerder gezien, en toen leverde het een, uh, een gele kaart op. Voor uh, Oremus en nu is het Toyfone die zich uh, vergrijpt aan zijn, uh, aan zijn tegenstander. En een vrije trap voor Hapoel Tel Aviv. Halverwege de helft van PSV. een Beetje aan de rechterkant. Maar dit zijn dan van die momenten dat als je niet al te veel aanvallers in het veld hebt. En je hebt al niet zo gek veel te vertellen op je eigen terrein. Dan zijn dit van die momenten, daar moet je het dan even van hebben. Een doodspelmoment kan er altijd in, daarmee kan je altijd gevaarlijk worden. Dat weet iedere voetbalploeg en dat weet dus ook Hapwell Tel Aviv. 86e minuut, PSV leidt in Tel Aviv met 1-0. de strafschop van Wijnaldon, maar deze vrije schop is hier gevaarlijk? Nou, nee. Omdat je eigenlijk een voorzet verwacht en denkt die bal is veel te hard voor een voorzet. Maar dan blijkt het toch een soort schot op doel te zijn. Vanaf de linkerkant komt die bal in zeilen. Maar ze uiteindelijk toch nog wel een mededeling of anderhalf twee naast het doel van Isaacson. Die dat vermoedelijk ook pas laat beoordeelde als schot. Maar tegelijkertijd al vrij vlotjes tot de conclusie kwam dat het ook niet heel gevaarlijk werd ook. En de handen die die even had uitgestoken weer kon inklappen als een soort landingsgestel. En dacht dit is prima. Een doeltrap genomen met nog vier minuten te gaan. Toivonen aan de bal legt hem neer voor Wijnaldum. Geeft PSV, ziet PSV kans om de wedstrijd op slot te draaien en te beslissen. Dat had gekund, dan had Wijnaldum de andere kant op moeten draaien. Dan leek me wat ruimte te liggen. Hij doet het niet. Hij draait terug zoals het bal bezit voor Wijnaldum. En Manolev, uh, Manolev, breed op Strootman. Voordat die bal onderschept kan worden, geeft Strootman even in de combinatie met uh, Bauma de bal af. En dan uh, zijn we aan de andere kant bij Tamata beland. Terug naar Strootman, en Zo is uh, PSV weer aan het controleren geslagen. Is alleen uh, Hapwell Tel Aviv nu wat veller in het opjagen van de bal. Dus moet PSV terug naar Isaacson. Bal naar voren toe in de richting, ik wilde zeggen, van Matafs. Maar die was er in uh, geen velden of weg te bekennen. Dus Petschalka die daar oppikt. Fransman die de bal uh, toegespeeld krijgt. En uh, Gordana, de invaller die uh, de overtreding meekrijgt omdat Manolev zich vergrijpt in de middencirkel aan de, de nieuwgekomen middenvelder bij Hapuel Tel Aviv. De eerste wedstrijd van PSV in deze groep was thuis tegen Legia Warschau. PSV won met 1-0, was beter, maar spectaculair was het niet. De tweede wedstrijd was uit in Boekarest. PSV won met 1-3, twee goals in de slotfase van de wedstrijd. PSV was beter, maar spectaculair was het niet. En de derde wedstrijd normaal gesproken gaat PSV winnen in Tel Aviv met 1-0. PSV was beter, maar spectaculair was het niet. En als je dan denkt, God, de plaat blijft hangen, nou dat klopt wel een beetje. Want PSV heeft in feite drie identieke wedstrijden gespeeld in deze pool... tot dusver in de Europa League. En dan kan je de heel niet naar kijken en zeggen. Het allemaal niks voor. Maar je kan ook zeggen PSV doet precies wat het moet doen. Dan heeft gewoon 9 punten. Dat kunnen de andere Nederlandse ploegen in de Europa Cup niet zeggen. Kortom chapeau. 1 goal tegen 5 gemaakt. Er ontbreekt eigenlijk helemaal niets aan spelers. speelt zuinigjes, maar nou ja, u heeft ons gehoord wellicht vanavond en bent dan met ons tot de conclusie gekomen dat het allemaal niet zo ongelooflijk leuk was om te zien in ieder geval. En weinig spectaculair. Maar het is dus effectief. Dat hoort wel een beetje bij PSV ook. Stroopman in duel de middenveld. Verspeelt de bal. Er komt hulp van Tamata, maar die is eigenlijk te laat. Dan krijgt Tamous de bal aan de rechterkant van het veld. Dan zou die invaller nog wel een bal willen daar in het centrum. Toama, maar komt de bal er ook? Nou ja, wellicht via een omweg. Van 20 meter zijn er nu vier mensen die graag willen schieten... maar niemand durft. Dan wordt de bal het strafgebied ingespeeld. Moet PSV nu met vier man naar de bal toe. Staan Toyvon en Strobel op de goede plaats. Maar is nu pas de bal weg, omdat het daar wat chaotisch oogt... in de drukte met zoveel mensen op zo weinig ruimte. En uiteindelijk eh, nog altijd Hapoel we Tel Aviv over de rechterkant. Maar even het persoonlijk nu wel uitvechten. en dan uiteindelijk de struikelpartij wat PSV weer balbezit oplevert. Dat zag er nogal onhandig uit wat Kutaba, de rechtsbek, daar deed... En uh, wel zwaar mee opgekomen, maar uh, niet zijn tegenstander voorbij gekomen. Bal zomaar over de achterlijn uh, gelopen. Omdat uh, Koutaba daar struikelt over zijn eigen benen. Waar hij iets prachtigs qua passeerbeweging in gedachten had. ...gaat dat er niet helemaal uitkomen. En Isaacson kan dan PSV weer even onder een kleine fase van uh, druk uh, uithelpen... ...door die bal in de richting van Lens te spelen. Die kopt door op Matafs, maar Matafs kan er niet aankomen. Zijn geluk is dat Fransman er wel aankomt de bal over de zijlijn kopt. De standaardoplossing van die centrale verdediger van Hapoel Tel Aviv... ...als die niet meer weet, bal over de zijlijn. En dan kan PSV weer gaan gooien. Wijnaldum gooit dan die bal nogal slordig in de richting van Manolev. En goh gek, die kan niet vangen. En moet dan uh, rustig de bal weer gaan ophalen, nu wel ingooien... Richting Strootman. Die uh, krijgt de bal niet terug bij Mamelef. bal onmiddellijk diep gespeeld door de Israëliërs. Goed opgelet door Marcelo. Terug naar uh, de doelman, naar Isaacson. Die krijgt de bal zo waar ook nog bij Mertens. Nee, de bal gaat over Mertens heen. Die staat ook nog eens buitenspellen. Zo kan wel weer komen. Ja, en dat hebben ze dus in de voorbije minuten wel een paar keer geprobeerd. Nou is dat niet heel gevaarlijk geweest. Dreiging is er altijd als je met uh, tien mensen op de rand van je eigen strafhofgebied gaat staan. PSV wil dat nu ook niet. toyfonen. jaagt zijn tegenstander, Rot, Die is in de war. Levert de bal in bij Mertens, Matafs mee. Wijnaldum komt, Mertens vanaf de linkerkant, komt nu halverwege de helft van Tel Aviv. Geeft de bal een behoorlijke slinger, die komt aan de andere kant van het veld uit bij Lens. De rechterkant gaat het strafhofgebied binnen, Lens, Lens euh, naar binnen gedraaid. En dan de bal voorgegeven voor Matafs die hem... Voor het tikken heeft. Nou ja, is dat wel zo eigenlijk. Want de bal komt misschien wel met een noodgang en uit een moeilijke hoek. Hij staat wel recht voor het doel. Zet denk ik blind zijn voet tegen de bal. Kaatst hard. En heeft dan de pech dat de bal net aan de verkeerde kant van de paal... met ongelooflijk hoge snelheid langs dat doel van Tel Aviv zuist. Het had de 2-0 kunnen zijn zoals hij dus scoorde in de slotfase in Boekarest. Zo had hij het vandaag ook kunnen doen. Tim Mattafs. Maar het is hem niet gegeven. De extra tijd loopt inmiddels. 90 minuten en 35 seconden onderweg. En nog altijd staat PSV met 1-0 voor. Drie minuten moeten er nog volgespeeld worden. Minimaal in deze wedstrijd. Manolev net een bal over de zijlijn gejaagd omdat hij hem verkeerd raakte. Nu geeft hij een soort halve omhaal opnieuw over de zijlijn. Dus Hapuel met die ingooi over de linkerkant en opnieuw weggewerkt daar volgens mij omdat Strootman er nog tussen zit die wil dan zelf nog de ingooi claimen ja, maar daar trapt de scheidsrechter niet in Toama wil tempo hoog houden geeft dan de bal zo snel als hij kan, in ieder geval af aan Shish Shish die kan ver ingooien nu op een metertje of tien van de achterlijn gaat hij die bal diep het strafschapgebied in krijgen, maar daar is geen medespeler te vinden ja, Mertens is daar en die trapt de bal zo hard en zo ver als hij kan naar voren toe om maar zoveel mogelijk tijd te winnen en zo het moment vol te spelen, maar Tafs aan, maar die is veel te laat Apula moet dan het spel een beetje gecontroleerd weten door te zetten. Via Cohen gaat dat uiteindelijk ook wel lukken. De spel verplaatst helemaal van de linker naar de rechterkant. Dat gaat niet goed. Mertens er weer goed tussen. Overtreding mee. Ook goed uitgelokt. Dat kan hij ook uitstekend. Al dat soort kleine overtredingjes erger laten lijken dan ze zijn. Overtredingje uitlokken. Vrije trap meekrijgen. En zo komt PSV langzaam maar zeker uit de problemen. Met nog iets meer dan een minuut extra tijd te spelen. Ja, het kan toch niet anders dat PSV hier opnieuw... ...een Overwinning gaat pakken, dat zou toch bijzonder goed zijn. Ook al is het niet altijd spectaculair, wel steeds winnen en dat steeds op een ja, toch overtuigende manier doen. Ook al was het niet echt geweldig, dat de PSV Toch wel gegeven op dit moment, trap van Isaac stond nog een keer hoog naar voren. Dan gaat Matas de lucht nog voor in. Die mist de bal, dat doet zijn tegenstander ook. Dan moet Lens zijn tegenstander aan de linkerkant onder druk zetten. Dat doet hij wel. Komt een diepe bal die gaat over aanvallers heen en dan. Wordt er gefloten? Lalla komt nu bij de bal. Die zal dan denk ik buiten spel hebben gestaan. Vrij schop komt er voor PSV via Marcello en via Bouma. En uiteindelijk belandt die bal dan bij uh, Manolev aan de rechterkant van het veld. Bal naar Strootman. Strootman tussen drie man in. Oppasser geblazen, want er komt nu wel massaal druk van Tel Aviv. De bal terug naar Isaacson, nog een halve minuut over van de extra tijd. PSV op 1-0. De benutte strafschop van Wijnaldum. En het balbezit voor. Uh, Matas, althans eventjes verliest het kopduel. Strootman pikt op op het middenveld. Mertens aangespeeld. Tamata komt. Strootman is doorgelopen. Tamata loopt zelf nu aan de linkerkant. Moet een voorzet geven voor het doel. Matas, bal is net te hard. Aan de andere kant opgevangen door Lens. Lens die uh, natuurlijk bij de hoekvlag uh, daar zijn tijd nu neemt in plaats van de actie maakt. En als uh, de scheidsrechter ziet dat er niks meer gaat gebeuren, de druk van Hapoel ook helemaal weg is. En de tijd ook nog eens verstreken, dan fluit hij af en is PSV weer een overwinning rijker. Staan ze nu op drie gespeeld, negen punten, vier aan kop daar uh, in groep C. Van de Europa League. En dat hebben ze dan prima gedaan. De manier waarop is niet al te, niet al te fraai. Maar PSV pakt wel weer gewoon een overwinning. Ook in Israël. Hapoel Tel Aviv tegen PSV. Dankzij een benutte penalty van Wijnaldum 0-1. PSV wint. Twente wint. En AZ speelde gelijk met 2-2. Niet als zander wordt er niet vrolijk van. Hij krijgt na twee keer geel een rode kaart. Hij zal toch ook op drie punten hebben gerekend tegen Ousserwin. Rob Fleur haalde hem bij de microfoon. Wat vanavond was dat, Niklas Moeizonder? Een hele, hele moeilijke avond. een uh, ja, Slechte avond voor ons, denk ik. Komt dat? Ja, wij waren slap, uh, ongeconcentreerd. En, uh, ja, dan krijgen we twee doelpunten tegen en uh, dan wordt het heel moeilijk. En, uh, ja, geluk, gelukkig hebben we teruggevochten en, uh, naar 2-2, maar het uh, ja, was onnodig moeilijk vanavond. Onderschatting? Was daar sprake van? Nee, ik denk, het niet. ik denk het niet. Wij weten dat elke ploeg in Europa League sterk is. Dat hebben we vorig seizoen gezien. En zeker geen onderschatting. Zij waren gewoon scherper en veller in de duos. Maar als thuis en niet scherp zijn, dat kan toch niet? Nee, dit seizoen is het nog niet gebeurd. Dus daarom is het jammer. En ja, we moeten naar onszelf kijken. Waarom komt dat? Het is heel slecht als je in dit soort grote wedstrijd zo slecht speelt. Er ging zo ongelooflijk veel fout ook bij jou. Ja, klopt. Dat is. Uh, niets voor mij maar uh, vandaag uh, was ik ook heel slecht en uh, ja de passing was slordig bij iedereen en uh, ja gewoon ongeconcentreerd uh, en dat uh, dat mag niet tweede gele kaart dus je mag de uitwedstrijd niet meedoen geschorst ja dat uh, ook nog uh, daarbij dus uh, ja heel, heel, heel teleurstellend daarvan het is met de rust 2-0 wat gebeurt er dan in de rust? Nou, dan ja, zijn we een beetje in schok en ja, dan praten we met elkaar en ja, beslissen om alles of niet te spelen en alles te doen om nog iets te halen. En dat hebben we gelukkig gedaan en één punt gehaald. Dus daar zijn we blij om, want dat is toch wel beter als een verliespartij. En, maar ja, de manier waarop was natuurlijk schande. Als ik aanzet van de voorbije weken zie en ik zie het vanavond, dan zit ik voor mijn gevoel naar een andere ploeg te kijken.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 We hebben about 20 seconden video. This is een video van the former Libyan leader Muammar Gaddafi. Ja. En lag dood op de straat in Sirte. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Frank Lammers zegt ja. Sanne Vogel zegt ja. Giel zegt ja. Luc en Siem de Jong zeggen ja. Sandra Schuurhof zegt ja. En Rembo en Rembo zeggen ja.